12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. RTL begint met betaald televisie. Daar gaan we zometeen meer over horen in het Mediaforum. Marianne Zwageman en Joost Niemuller. En nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. De luchthaven van Nairobi ligt nog steeds stil. 15% van de jongeren kan met overgewicht. En Noord-Korea wil industriezone Kaesong weer openen. Geleidelijk raakt het vandaag in het hele land bewolkt. Vanuit het zuidoosten gaat het regenen. Er kan veel regen vallen. In het oosten zijn dat vooral buien. En in het oosten kan het ook gaan onweren. Morgen weer droog en meer zon. De dagen daarna af en toe een bui. En de temperatuur die blijft net boven de 20 graden. De brand van vanochtend op de luchthaven van Nairobi die is onder controle, maar voorlopig ligt het vliegverkeer er nog altijd plat. De brand brak rond vijf uur plaatselijke tijd uit. De hele aankomsthal is verloren gegaan, zegt de Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken. Unfortunately, we have lost uh, the arrival area. Maar uh, also is important to emphasize that we have heightened security hebben to make sure that people are safe. Ja, we hebben iedereen wel op tijd in veiligheid kunnen brengen, al dus die minister. Correspondent Koert Lindeijer in Nairobi. Uh, Koert, geen slachtoffers dus, maar wel heel veel gedupeerden. Honderden gestrande passagiers, Kenny Airways... Probeert ze naar de stad te krijgen. Maar dat is moeilijk vanwege de opstoppingen rond de luchthaven. En omdat de meeste hotels in de stad al vol zitten, omdat het eigenlijk hoog toeristenseizoen is. Dus er waren al veel buitenlanders aanwezig. Uh, ik begrijp dat KLM, British Airways, die hebben hun vluchten naar Nairobi gecanceld. Uh, tot nu toe wijken vluchten richting Nairobi uit naar de steden Mombasa, Eldoret. Maar daar is weer het probleem om van die steden, die überhaupt op 7 tot 8 uur rijden van Nairobi liggen, om vanaf die steden naar Nairobi te komen, omdat al het busvervoer uh, uh, niet meer beschikbaar is. Veel ellende dus voor passagiers vooralsnog. De, de blusoperatie vanochtend, toen die brand om, om vijf uur uitbrak, is, is dat allemaal wel goed gegaan, Koert? Ik zag beelden van tankwagens met water die naar de luchthaven reden... omdat de brandweer ter plaatse onvoldoende water had. Ik zag hoe de brandweer geen ladders had om over een slang, over een muur uh, te tillen... om te gaan blussen aan de andere kant van de muur. De eerste indruk is dat het allemaal niet erg efficiënt uh, is verlopen, het uh, blussen. Maar uiteindelijk is dus na vier uur blussen is de brand onder controle gebracht. Nou, KLM en British Airways vliegen vandaag niet op Nairobi, zei je net al. Um, maar als die hal helemaal afgebrand is, en daar ziet het wel naar uit als je de, de, de beelden bekijkt... Dan, uh, dan zie ik ook morgen nog niet veel toestellen daar uh, uh, landen of opstijgen. De overheid zegt dat de luchthaven onbeperkt is gesloten. Er zijn twee terminals onbeschadigd. Dus als die luchthaven als weer, alweer opengaat in de komende 24 uur... dan wordt het dringen geblazen rond die twee term uh, terminals. Hm. Ik denk dat het luchtvervoer nog wel een tijdje plat zal liggen... en in ieder geval zeer beperkt zal zijn in de komende dagen. Goed Lindeijer, de spanning neemt ondertussen toe voor de Nederlandse bloemensector. Bijna de helft van alle geïmporteerde rozen, die via een veilingbedrijf Flora Holland wordt verhandeld, komt namelijk uit Kenia. Die worden vooral s'avonds en s'nachts vervoerd, die rozen. Geert-Jan van der Kooij van Flora Holland is net een paar weken terug uit Kenia. Heeft hij vier jaar gezeten voor die bloemenveiling. Meneer van der Kooij, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe is de situatie nu? Weet, weet u wel of u uh, vluchten vanavond of... of komende dagen kunt gaan uitvoeren of er vluchten aankomen? Nee, tot, op, tot op heden is inderdaad het uh, verhaal dat uh, de luchthaven nog gesloten is. En uh, elke uur wordt er een uh, nieuwe update gegeven uh, door de autoriteiten daar. Uh, mijn verwachting is dat uh, deze middag uh, meer bekend uh, zal worden... Uh, en weten nou ook juist dat de luchtvrachten uh, uh, s'avonds, s nachts worden uitgevoerd. Dus uh, ik, ik heb goede hoop, uh, ook weten dat uh, de luchtvracht aan de andere kant van, van de gebouwen waar het om betreft worden uh, staan en uh, wordt uitgevoerd. Dus ja, maar, we zullen zien, we ja, moeten afwachten. We hoorden net het verhaal ook van Koert Lindijer, uh, grote chaos daar uh, rond die, die luchthaven en dan ja. kan ik me zo voorstellen dat, dat rozenbloemen niet de, de, de hoogste prioriteit hebben. Uh, dat zou misschien kunnen, uh, maar inderdaad uh, vanwege uh, veiligheidsoverweging is die luchthaven gesloten. Uh, de meeste vrachtwagens uh, uh, zijn onderweg naar de luchthaven. En ik heb net vernomen dat de luchthaven voor de, voor de rozen, voor de bloemen, weer open is. Om, uh, nou, dat de vrachtwagens de bloemen kunnen lossen en in de koelcellen uh, gezet kunnen worden. Mm -hmm. Dus er wordt alweer aangevoerd, uh, hopelijk voor uh, uh, vertrek vanavond, vannacht. Uh, maar ja, tot die tijd dat er nog niks bekend is... zullen de kwekers uh, in, in, in de land zelf uh, de bloemen vast moeten houden. Uh, wachten tot er meer duidelijkheid is. Ik hey, dank u wel voor de uitleg. Geert-Jan van der Kooi van Flora Holland. Graag gedaan. Goedemiddag. Dan een andere brand hier in Nederland. Bij een loonbedrijf in Serenhoek in Zeeland. Daar komt asbest vrij. Tot een kilometer van de brandhaard zijn asbestvlokken neergekomen. De brandweer daarover. We hebben de mensen in de omgeving geadviseerd om ramen en deuren te sluiten... omdat rook sowieso schadelijk is. We hebben een groot gedeelte afgezet. De Westerschelde-tunnel is daarom ook afgesloten. En uh, we zeggen ook met klem dat de mensen dus ook niks moeten aanraken... als ze asbest tegenkomen of grotere vlokken die op straat liggen. In Serenhoek staan drie loodsen in brand. Brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. De hulpdiensten onderzoeken hoe ver in de omgeving die asbestdeeltjes zijn verspreid. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen zicht op de Nederlanders in Jemen. Slechts een paar Nederlanders heeft het ministerie gehoord uh, dat ze Jemen hebben verlaten, van een paar Nederlanders. Gisteren deed het ministerie namelijk een oproep om vanwege terreurdreiging weg te gaan uit Jemen. Er zitten zo'n veertig Nederlanders geregistreerd. Daarnaast zijn er zes Nederlanders werkzaam op de ambassade in de hoofdstad Sanaa. En van die zes zijn er vier achtergebleven. Mogelijk zijn er meer Nederlanders in het land... die zijn niet verplicht hun verblijf te melden. Buitenlandse Zaken heeft gevraagd of ze een mailtje willen sturen als ze weggaan. Dat hebben maar een paar mensen gedaan. Dit is het NOS Journaal, het doorald meegens. De oud-burgemeester van Meersen, Ricardo Offermans... wordt vervolgd voor ambtelijke corruptie. Offermans probeerde burgemeester te worden van Roermond. Zou daarbij informatie over de benoemingsprocedure hebben gekregen... van VVD-wethouder Van Rij in Roermond. Offermans werd later voorgedragen als nieuwe burgemeester... maar na invallen van het Openbaar Ministerie in het stadhuis en in de woning van Van Rij... trok Offermans zich terug als kandidaat voor Roermond. En ook stapte hij op als burgemeester van Meersen... en ook als voorzitter van de VVD in Limburg. Volgens het Openbaar Ministerie worden de zaken tegen Offermans volgende maand behandeld. Zo'n 15 procent van de jongeren tussen 2 en 15 is te zwaar. Toch vinden bijna alle kinderen en jongeren dat ze in een goede gezondheid verkeren. Blijkt uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sene Jansen van het CBS, goedemiddag. Hallo, meneer Jansen. Jansen. Ja, ja, er stond hier een schuif dicht, maar die staat intussen open. Meneer Janssen, goedemiddag. Hallo. Uh, 15% van de kinderen tussen de 2 en 15 is te zwaar, heeft u onderzocht. Dat is best een grote groep. Dat is best de grote groep, ongeveer 1 op de 6. En bij 5% is er ook sprake van ernstig overgewicht. Uh, vooral onder mensen met een laag inkomen zie je dat veel mensen ja, te zwaar zijn. Hoe, hoe komt dat, juist uh, die, die lage inkomensklasse? Ja, vermoedelijk heeft dat te maken met leefstijl, uh, voedingspatroon, uh, beweging. Dat soort zaken spelen Mensen met, uh, met een laag inkomen zitten vaker in de snackbar? Nou, het, mogelijk dat ze toch een ander voedingspatroon hebben... dan mensen met een hoog inkomen. Gezonde voeding is vaak ook duurder dan, uh, dan junkfood. Maar ja, ja, ja. U heeft uh, gekeken naar de jongeren tussen de 2 en 15. Uh, volwassenen zijn die ook betrokken in dit onderzoek? Nou, als we kijken naar uh, overgewicht bij volwassenen... dan is het nog wel een stukje ernstiger. Uh, van de 40-plussers is meer dan de helft is te zwaar. En 1 op de 7-kant zelfs met ernstig overgewicht. En dat is dus een BMI van meer dan 30. Ja. Dan sta je in het rood op de BMI-schaal, ja, en dat is natuurlijk een risico voor de gezondheid. Uh, hoge bloeddruk, maar ook voor je gewrichten is het gewoon uh, niet goed. En betekent dat uh, ook extra druk op, op die zorg? Want u, ja, u zegt een risico voor de, voor de gezondheid... dat mensen uh, daardoor eerder in de, in de zorg uh, terechtkomen? Ja, natuurlijk. Ja, het, is, het is voor die mensen niet leuk... maar het is voor de maatschappij ook niet goed... als, als heel veel mensen veel te zwaar zijn. Ja. En deze cijfers zijn uh, ernstiger dan, uh, laten we zeggen, tien jaar geleden? Nou, je ziet over de laatste jaren zie je eigenlijk weinig veranderingen. Dus het blijft constant. Uh, gaan we verder terug, dus uh, 10, 12 jaar, dan zie je inderdaad wel een lichte stijging van het aantal mensen met overgewicht. Mm. Dus het devies luidt uh, meer sporten en uh, minder ongezond eten. Het is lekker weer, lekker naar buiten, veel bewegen. Goed advies. Dank u wel. Senne Jansen van het uh, CBS. Goedemiddag. Noord-Korea dan. Dat land heeft toegezegd het industriecomplex Kaesong weer te openen. Vanochtend werd dat op de staatstelevisie op de bekende wijze meegedeeld. Altijd leuk, een collega uit Noord-Korea. Kaesong is een speciale economische zone in Noord-Korea waar veel Zuid-Koreaanse bedrijven zitten. Het is het meest concrete samenwerkingsproject tussen Noord en Zuid die officieel nog in oorlog zijn met elkaar. In april sloot Noord-Korea de poorten... nadat de spanning tussen de twee landen weer hoog was opgelopen. Correspondent Marieke de Vries in Peking. Marike, afgelopen weken waren er al signalen... dat Noord-Korea de betrekkingen weer wilde normaliseren. Nu lijkt het er dus serieus op. Ja, ook al moet je bij Noord-Korea altijd een, een slag om de arm houden. Hè. Er waren al eerder gesprekken in die gedemilitariseerde zone, maar die werden weer afgebroken. Eh, Zuid-Korea bleef daarna aandringen op onderhandelingen. Tot vandaag de grens bereikt leek, want Seoul stelde voor de bedrijven die in Kaesong actief zijn... te gaan compenseren voor de gederfde inkomsten. En dat zou dan in de richting gaan... ...van het sluiten van de industriële zone, want waarom zouden de bedrijven dan nog terugkeren? Nou, vlak na die mededeling van Zuid-Korea gaf de Noord-Koreaanse Staats-TV dus die mededeling uh, waar je zojuist jouw collega uh, over hoorde... <lacht> ...dat het complex weer geopend moet worden en dat de gesprekken volgende week woensdag weer zullen hervat. Ja, ja, hoe, hoe schadelijk is het voor, uh, voor die beide landen dat, uh, dat het gebied al maanden dicht is? Nou, economisch is het natuurlijk een behoorlijke kostenpost. 120 Zuid-Koreaanse bedrijven zijn gevestigd in Kaesong. Die hebben de afgelopen maanden geen inkomsten gehad. En uh, Noord-Korea uh, heeft 50.000 mensen daar werken. Uh, die hebben de afgelopen maanden geen werk kunnen verrichten. Bovendien krijgt Noord-Korea... Een behoorlijke vergoeding daarvoor en ook in harde valuta, in dollars. Geschat wordt rond de 90 miljoen dollar per jaar. Dat geld werd ook stopgezet, dus economisch was de grote schade wat er gebeurde de afgelopen maanden. Maar vooral natuurlijk de symboliek. Dat, dat industriële complex wat gezamenlijk gerund werd door Noord- en Zuid-Korea als een soort eerste stap... Naar eventuele uh, hereniging, dat dat gesloten was en eventueel wel gesloten zou blijven, ja, dat had natuurlijk een enorme deuk in die, die symbolische samenwerking opgeleverd. Dus als het nu weer open gaat, is er in ieder geval weer lucht om verder met elkaar te praten. Collega Marieke de Vries uit Peking, dankjewel. Sport. PSV kan vanavond een belangrijke stap zetten... in de richting van het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg van Philippe Cocu verdedigt in Brussel... een 2-0-voorsprong tegen Zulte Waregem in de derde voorronde. Waarmee een plaats in de playoffs voor het oprapen ligt. Zulte wordt geplaagd door interne strubbelingen. En lijkt een ideale prooi voor PSV. Toch trainer Frankie Durie moed uit de nederlaag van een week geleden. Er is een, een zeer positief punt aan de, de heenmatch. Dat is dat het maar 2-0 is. Dus als je maar 2-0 verliest...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 René Meulensteen is na 16 dagen door FC Anji weer ontslagen. En nam dik twee weken geleden de taken van Guus Hiddink over. Die na twee gelijke spelen in de eerste twee wedstrijden van de Russische competitie opstapte. Meulensteen, die door Hiddink gehaald was als assistentcoach, kreeg de ploeg even min aan de praat. En die haalde maar één punt uit de twee volgende duels. Het is tijd voor Edwin Gerrissen bij de AWB met verkeersinformatie. Er staan files op de A2 Luik richting Maastricht, verknopen het Europaplein 2 kilometer. Op de A35 Almelo richting Enschede voor Industrieterrein Twentekanaal 3 kilometer. Dat komt er een ongeluk. Er is ook een ongeluk gebeurd op de N18 Varsenveld Enschede Bij IJbergen is de rijbaan helemaal dicht. En u hoort het ook van Dorald: De N62 Borssele Terneuzen is in beide richtingen dicht bij Serenhoek. Door een brand bij een bedrijf. Daardoor is ook de Schelde tunnel in beide richtingen dicht omrijden kan via Antwerpen. Dankjewel Edwin. Nog geen keer de hoofdpunten. De luchthaven van Nairobi ligt nog altijd stil. Onduidelijk is wanneer er weer gevlogen kan worden... na de enorme brand van vanochtend. Voor de bloemenhandel lijkt de schade mee te vallen. En 15 van de jongeren kan met overgewicht. 14 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de lunch met Jurgen van den Berg. Ach.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 Jürgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In hoeverre kan het vliegen met een drone een uitkomst zijn voor de journalistiek? Kameraman Erik Feiten is aan het testen met zo'n onbemand vliegtuigje. In het Mediaforum, media-innovatie-consultant Marianne Zwageman en blogger van de Dagelijkse Standaard Joost Niemuller. We praten onder meer over de ophef die is ontstaan. over de uitspraken van René van der Gijp in Football International. Die deed hij maandagavond. Ondanks de kritiek aan zijn adres bleef Gijp gisteren achter zijn bewering staan. dat er bijna geen homo's in de voetballerij rondlopen. Als ik zeg dat er in de voetballerij gewoon weinig homo's zijn, dan is dat gewoon zo. En dat komt omdat daar ligt hun interesse niet echt. En dan de Nationale Nieuwsquiz. Daarin ontvangen we vandaag Peter van Klaveren uit Enkhuizen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het uh, media nieuws. In Stand.nl hebben we het straks over bewapende drones die in oorlogen worden ingezet. Nu gaat het over een vreedzame drone. Freelance cameraman Erik Feiten heeft er namelijk eentje in zijn bezit en hij staat druk mee aan het experimenteren. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Je hebt zo'n drone waar je een camera op kan bevestigen. Heb je daar veel beelden mee gemaakt? Ja, ik ben er op het ogenblik erg veel mee aan het oefenen. Want het is nog niet zo eenvoudig vliegen met, uh, met zo'n helikopterdrone. En om uh, um goede beelden te kunnen maken vereist dat toch wel wat oefening. Nou ben jij een cameraman die al de hele wereld over is geweest. In allerlei brandhaarden heb je staan filmen. Wat kan je hiermee? Nou, heel veel, want uh, kijk, ik doe ook een veel normale helikoptervluchten met, uh, met, mijn, met mijn gewone grote televisiecamera. Maar de beperking daar is, is dat ik uh, in Nederland bijvoorbeeld uh, niet onder de 300 meter mag komen. En wat ik nu kan doen met de beelden die ik maak, is uh, vanaf punt nul ooghoogte tot, uh, ja, als het moet, 300 meter. Dus wat ik met mijn beelden nu kan doen, is dat... Uh, uh, dat, je, dat je een hele andere, andere soort van beelden krijgt als dat we gewend zijn. Ik zei het al, jij filmt ook in oorlogsgebieden. Kan je je voorstellen dat je zo'n drone dan meeneemt in je rugzak... En, en daarmee gaat filmen? Ja, dat zou ik me wel kunnen voorstellen. Ik, ik, uh, ik had al gelijk uh, het, uh, de, de gedachte van... Uh, had ik dit ding maar een paar jaar geleden al... in de tijd dat bijvoorbeeld uh, de Nederlanders nog in Oeroeskamer zaten... waar ik toen veel naartoe ben gereisd. En uh, het idee dat ik... Uh, Tijdens die patrouilles bijvoorbeeld uh, uh, beelden met zo'n drone had kunnen maken. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn geweest. Had je tussen de Amerikaanse drones door kunnen vliegen? Maar ja, zoiets. <laughs> ja, alleen die, uh, die zijn wat uh, agressiever. Wat en ja, en geavanceerde mogelijk ook. Want, want hoe werkt dat dan met zo'n camera? Kan jij dan op de grond ook zien welke beelden je maakt? Ja, ja zit, uh, ik heb ik hem zo gebouwd dat, uh, dat ik een, een video-downlink heb. Dus ik kan... Via een videoverbinding met het helikoptertje kan ik meekijken met een, uh, een bril die ik opzet. En uh, ja, dan lijkt het net alsof je als piloot zeg maar, in dat ding zit en hem bestuurt. Dat klinkt allemaal heel geavanceerd. Is het ook, ja. Het is, het is, een, uh, uh, het is ook een apparaat wat, uh, wat tegenwoordig uh, veel toegankelijker is geworden voor, uh, voor een breder publiek. Voor, tot een jaar geleden zelfs nog kostte zo'n drone toch gauw. Uh, nou ja, dat begon bij een 10.000, 12 12.000 euro. En nu heb je het over een paar duizend euro. En het uh, uh, en ding is heel geavanceerd. Dus er uh, zitten intelligente uh, functies in, waardoor uh, besturing bijvoorbeeld wat makkelijker wordt. Ja, het is eigenlijk een klein wonderding. Ja. Ik heb het idee dat er nog niet echt veel regels voor zijn, uh, maar die zullen er ongetwijfeld komen. Ja, Nederland zou Nederlands natuurlijk niet zijn. Uh, als er geen regels zouden komen. En eigenlijk ook wel terecht. Want uh, het, is, het is ook een apparaat wat, uh, wat ook wel gevaren heeft. Uh, het, het vliegen bijvoorbeeld. Uh, stel je voor dat je boven Pinkpop... Uh, leuke uh, luchtopnames zou willen gaan maken. Ja, dat is natuurlijk levensgevaarlijk om te doen. Want het blijft een machine, het blijft een apparaat waar een storing in kan voorkomen. En je moet er niet aan denken dat zelfs dit kleine ding dat nog geen 2 kilo weegt, uh, naar beneden valt ja. en op iemand op zijn hoofd krijgt. En, en nog even de privacy-dingen. Want ik bedoel, stel dat ik met zo'n ding boven de tuin van mevrouw Zwageman ga hangen en, en mooie beelden maak. Dat, dat kan ja. toch ook niet zomaar, lijkt me. Ja, dat is, dat is natuurlijk ook uh, de, de, de verantwoordelijkheid van, uh, van degene die uh, daarmee omgaat. En uh, de, de, daar zullen ongetwijfeld ook wel regels voor komen. Ik meen zo even uit mijn hoofd dat er vanaf 1 oktober ook een licentie verplicht gaat worden. En ook een typegoedkeuring op het toestel waarmee je vliegt. Uh, dus er, zullen, er, er komen regels en uh, uh, dat zal ook wel denk ik uh, de wat... De hobbyisten met wat meer snodere plannen, misschien ja. wat tegenhouden om ermee te gaan vliegen. Uh, Je blijft ermee experimenteren, en wie weet, zien we daar binnenkort wel beelden van. Erik Feiten, dankjewel. Journalist Glenn Greenwald van The Guardian heeft uh, tussen de 15.000 en 20.000 geheime documenten van klokkenluider Edward Snowden ontvangen. Dat zei Greenwald tegen de Braziliaanse Senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken. Hij werd hier ondervraagd over de onthullingen van voormalig NSA-medewerker Snowden, die het Prism-programma naar buiten bracht. Volgens de journalist die in Zuid-Amerika is gestationeerd, gaan er zeker nog meer onthullingen komen over Amerikaanse spionageactiviteiten in Latijns-Amerika. Over anderhalve week verschijnt er een nieuw meidenblad, Bellen. Een blad voor christelijke tienermeisjes. En dat terwijl juist de christelijke tijdschriften het extra moeilijk hebben. Maar bedenkster en hoofdredacteur van Bellen, Eline Hoogenboom... denkt dat er zeker vraag is naar een christelijk tienerblad. Nou, wij hebben natuurlijk al Huis van Bellen, dat is een online magazine. En daar hebben we elke dag uh, nieuwe artikelen op. Maar uh, ja, we kwamen er wel achter dat de meiden wel nog meer verdieping wilden. Dus ze wilden eigenlijk veel meer lezen nog over geloof. Over ja, hoe doe ik nou dingen echt praktisch ook. Uh, nou ja, en in het blad komt die verdieping wel meer naar boven. Dus er staan heel veel artikelen in over... Nou, natuurlijk gewoon over alle dingen die mij interesseren, dus beauty, mode, um, koken, cupcakes, weet je. Dus alles wat ze natuurlijk leuk vinden, doe het jezelf. Maar er staan ook artikelen in over geloof, dus bijvoorbeeld hoe hou je stille tijd, of uh, hoe maak je een goede keus. Dus dat komt er ook allemaal in de voren. De site huisvanbellen.nl, waar het blad uit voortkomt, heeft meer dan 18.000 bezoekers per maand. En heeft zelfs de prijs voor beste christelijke website gekregen. Waarom dan toch de overstap naar een papieren versie? Ja, dat blijft natuurlijk wel spannend. Maar nou, dat heeft wel te maken toch echt met die verdieping dat je wat langer kunt, uh, kunt schrijven. Dat ook echt de vraag uit de meiden zelf kwam. Dat ze gewoon echt wel behoefte hebben met iets waar ze lekker mee op de bank uh, achterover kunnen leunen. Dat ze dat toch echt wel, wel lekker vinden. Nou, het klinkt een beetje ouderwets, maar ze houden toch nog stiekem wel een beetje van papier. Um, ja, en ook voor onszelf. dat het gewoon ontzettend leuk is. Het is heel leuk om op internet bezig te zijn. Maar zo'n blad maken met, met nou ja, het hele concept, dus met het beeld en alles bij elkaar brengen. Dat is voor ons toch ook wel heel erg leuk. Um, ja, dus dat zijn eigenlijk de redenen. De hoofdredacteur van Bellen is dat, Eline Hogenboom. RTL heeft een belangrijke stap gezet op het gebied van video-on-demand. Het bedrijf heeft 65% van de aandelen van die entertainmentgroep in handen gekregen. Hieronder vallen onder meer de digitale videotheken van Videoland en Movie Max. Arno Otto is Managing Director van RTL Nederland. Mene Otto, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wil RTL 4 naast zenders ook nog eens een keer een digitale videotheek beginnen? Nou, we beginnen niet, want we kopen hem, he. dus hij is er al en hij is ook al bekend. Maar uh, de, de logica erachter is eigenlijk uh, omdat wij natuurlijk als, uh, als omroep, als, als zenderbedrijf, als broadcaster, uh, al sinds jaar en dag uh, Nederland entertainen en informeren met, met videocontent op een beeldhuis in de, in de huiskamer. Uh, we zien in toenemende mate dat consumenten behoefte hebben om uh, films en series te kijken wanneer zij dat willen. Het on demand, dat was al een trend met gemist content. Uh, en nu verrijken we dat eigenlijk met de content die niet per definitie de zijn uh, uh, geweest is. Uh, maar uh, beantwoord aan een vraag van mensen om zondagmiddag gewoon in plaats van naar de videotheek te gaan. Wat ze vroeger deden, uh, uh, achter hun scherm of achter hun tablet gewoon de films te bestellen ja. die ze willen zien. Nou heeft Netflix een tijdje terug aangekondigd dat ze naar Nederland gaan komen. Een uh, Amerikaanse online videotheek is dat. Uh, u bent ze nu een stap voor. Slim? Ja, ik denk dat wat ons betreft hadden we nog eerder geweest. Dus er is zeker geen reactie op. Hè. Wat ik zei, we volgen de consumenten zijn al een hele tijd aan het plannen. Op het moment dat je aan het plannen moet je een keuze maken. Gaan we het zelf helemaal maken, nieuw creëren of gaan we partner of kopen. Wij hebben de ambitie als RTL om te investeren in groeimarkten. Uh, en het marktleiderschap wat we eigenlijk commercieel gezien hebben in, in televisieland... omdat ook uh, in het nieuwe televisieland, dus het uh, ondermandland, te hebben. En dit was de, de kortste en stevigste manier om dat te doen. En, en RTL XL is er ook, daar kan je ook dingen terugkijken tegen betaling. Ja. Blijft dat wel bestaan? Dat blijft uh, bestaan. Dus eigenlijk moet je, moet je uh, alles wat zeg maar, in het huidige seizoen loopt... Uh, en wat op de zender van, een van de zenders van RTL is geweest... dat blijft gewoon onder RTL XL zoals de consument ook gewend is... Uh, en alles wat uh, ouder is dan een jaar, hè, dus de library, als we dat in vaktermen noemen... Uh, uh, dat, uh, dat kan nog veel lang gepositioneerd worden. Ik begrijp dat er bedragen rondgaan wat betreft dat Netflix... dat dat abonnement dan tussen de 8 en 10 euro gaat kosten. Ik neem aan dat jullie daar onder gaan zitten. Nou, we, gaan, we zijn op dit moment erg aan het onderzoeken. Het heeft met name te maken met de aanbod. Hè. We weten nog niet precies wat het aanbod gaat zijn van Netflix. En dat is natuurlijk heel erg uh, met, met elkaar te maken. Wij zijn op dit moment de uh, laatste hand aan het leggen aan wat voor aanbod wij... Uh, ...gaan bieden onder Videland. Videland is een Nederlandse merk... ...dus we zullen met name focussen op Nederlandse content... ...Nederlandse series, Nederlandse films. We doen al een aantal jaren uh, diepe investeringen ook in... Um, ...en we proberen in ieder geval onder die 10 euro te blijven. Dat uh, maakt het exacte bedrag weten nog niet. U, u probeert onder de 10 euro te blijven, zegt u? Ja. ja. Wat kost het eigenlijk, die entertainmentgroep overnemen voor 65%? Er uh, zijn een beurschap noteerde ondernemers... Dus ik kan er geen uitspraak over doen. Wat ik wel kan zeggen is dat het een hele gezonde onderneming is... ...die al winstgevend is uh, voor was voor dat ja, want er was een hoop gedoe over die Entertainment Group... maar dat is allemaal opgelost, toch? Ja, dat is niet dezelfde. Oh, dat is een andere. De, de, de, de, de, de, de, wat, wat hier is het Fideland de, uh, Retailketen. De filotheek is een paar jaar geleden gesplitst in de, in de, in de winkels... en in het nieuwe gedeelte onderman. man. Dat, dat is wat wij gekocht hebben. Uh, en dat heette vroeger de Entertainment Retail Group. Uh, en omdat er veel verwarring was... hebben zij uit de boedel van, uh, van de bekende Entertainment Group... hebben zij eigenlijk de naam gekocht. Maar dat heeft er niks mee te maken. Oké. Okay. Dus welke, welke film gaat u als eerste huren via het eigen systeem? Nou, ik, ik, ik ben redelijk bij, dus ik kan niet uh, verzinnen wat ik morgen Ik zou wel uh, de dexter-serie de nog even willen kijken. Oké, okay, dus en ik, dat uh, kan vanaf september, hè, geloof ik? Uh, nou, we zijn er nu heel druk mee bezig. Ik kan er niet zeggen, we proberen het zo snel mogelijk. Dus we zetten alle zeilen bij om te zorgen dat we zo snel mogelijk uh, uh, kunnen onze propositie bekend kunnen maken. En dan weten we wat de prijs is en dan weten we ook wat de content precies gaat zijn. Arno Otto, Managing Director van RTL Nederland. Dank. Een journalist van het Waalse tijdschrift Le Soir Magazine... heeft een explosief van bijna een halve kilo... en ook nog een mes een vliegtuig ingesmokkeld. Het was een test waar het hoofdbeveiliging van de bewuste Belgische luchthaven van afwist. Drie andere testpersonen die met een granaat, een kapmes... en een gedemonteerd vuurwapen aan boord wilden stappen... die kwamen niet door de beveiliging. Het experiment werd eind juli gedaan. Om welke luchthaven het precies gaat, dat is niet bekendgemaakt. Het heeft alles te maken met de veiligheid. Discovery Channel opende de jaarlijkse Shark Week dit jaar met een mockumentary. Dat is een film die lijkt op een documentaire, maar hier eigenlijk mee spot. In de film wordt verkondigd dat de prehistorische haai Megalodon nu nog steeds bestaat. Maar in werkelijkheid is daar geen enkel bewijs voor. In de nepdocumentaire worden niet alleen nieuwe videobeelden gebruikt... maar ook foto's uit zogenaamde geheime archieven van de Duitse marine in de Tweede Wereldoorlog. Het is absoluut Je look naar die picture, en you measure de distance van de fin tot de the en dan vergelijkt dat... To the U-boot that's in the foreground, that's your scale. We're talking about a giant shark. That thing is enormous. Kritiek komt vooral van kijkers die vinden dat Discovery geen wetenschappelijk onzin moet verkopen. 4,5 miljoen mensen keken naar deze openingsfilm van de 26e Shark Week. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blijven blokken. Het Media Archief. Als we deze week in het archief over kinderspelshows hebben... dan mag natuurlijk klassenwerk niet ontbreken. Vanaf 1978 presenteerde Hans van Wilgenburg deze show... waarin drie scholen tegen elkaar opnamen in onderdelen als... kunst- en vliegwerk, gekkenwerk en meesterwerk. In het onderdeel muziekwerk kwam componist Tony Eijk ook nog even langs. Van jullie eerste muziekexpert. Naar Tony en maak er wat moois van jongen. En dat is een, geen trompet, maar een cornet. Ja. Dat is ietsje groter dan een trompet, hè? Ja, Kleiner dus. Kleiner? Ja. ja dan... <laughs> Even kijken hoe <of> je het wist. <laughs> uh, je zit in een muziekkorps. Ja, Sint-Jan. Sint-Jan. Denk je dat ze allemaal zitten te kijken naar je? <laughs> kom <eens. laughs> Nou kom op, doe je best. Daar gaan we. 1, 2, 3, 4. Klimlachen. De start was een klein beetje moeilijk, maar dat is ook begrijpelijk. In zo'n studio moet je maar gelijk de toeter aan je mond zetten. Maar uh, je hebt zeven punten verdiend. Tony Eijk en Hans van Wilgenburg dus in werken. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. Vandaag met Marianne Zwageman, media-innovatieconsultant en Joost Niemeller is blogger bij het politieke webblog De Dagelijkse Standaard. Hartelijk welkom allebei. We hoorden er net even over die documentaire van Discovery Channel. Ze hadden eerder al iets over zeemeerminnen. Nu dus een nepdocumentaire over een prehistorische haai die misschien nog wel leeft. Tenminste, die suggestie werd daar gewekt. Je hebt een stukje gekeken, Marianne. Wat vond je ervan? Nou... Ik, ik vind het fascinerend, Shark Week. Ik was vergeten dat het bestond. Want als je geen man meer in je huishouden hebt... dan heb je niet Discovery Channel op je uh, programmering staan. Want Vrouwen kijken daar niet naar. Maar daarvoor was Shark Week altijd uh, echt een favoriet van mij. En er wordt nu heel ingewikkeld over gedaan. Maar toevallig zag ik uh, twee weken geleden wel een stukje... ik geloof ook Discovery Channel. Daar was een meneer ook een soort uh, monster aan het vangen... in dat meer voor Tsjernobyl. Want daar zwemmen mm -hmm. vissen rond, die zijn door die... Uh, straling zijn die genetisch uh, allemaal uh, hele bijzondere monsters ook geworden. En dat duurde ook een uur lang en er werd geen monster gevangen. Dus ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom er nu zoveel ophef is. Want volgens mij doen ze dat dus elke week op uh, de Discovery Channel. En ze pretenderen, het is toch ook niet het tv-kanaal van een universiteit of zo. Ze pretenderen toch niet heel wetenschappelijk onderbouwd in hun werk te doen ook, nee. dacht ik. Mensen worden op verkeerde been gezet, dat is de kritiek dan, Joost? Ja, nee, het, gaat, het zit hem in de details. Ik weet niet of er van tevoren iets gesuggereerd of gezegd is... waardoor je kon weten dat het niet echt is. Ik hoor net dat nee, er een nieuwe naam... Maar van wie zegt Microsoft dat het is. niet echt is? Het kan toch gewoon ook zo nee. zijn? In de aftiteling schijnt te hebben gestaan dat het, dat het een nou ja, nep documentaire is. Nou, Oké, okay, nou, nou ja, goed. Dus dan zit je eerst Volgens mij te houden dan... de mensen er niet zo van om uh, um, uh, um voor de gek gehouden te worden. Dus ik denk... Uh, dat van die 4 miljoen kijkers er toch een groot deel zich wel genaaid zal voelen. En geneigd zullen zijn bij een volgend programma om in de te kijken. <coughs> ik denk op zich heb ik er verder helemaal geen bezwaar tegen dat zoiets gebeurt natuurlijk. Maar of het commercieel zo interessant is. Ik, bedoel, ik denk dat het toch handig is. Dus er is niks mis aan een experiment waarin je zegt hoe zou een beest van toen nu kunnen leven. En dat je dat la laat, op dramatische wijze laat zien. Er is niks mis mee. Maar volgens mij houden de mensen niet van. Uh, als, ze, als ze achteraf naar iets anders gekeken hebben, blijkt het dan ze dachten. Het was toch ook wel interessant geweest... Gewoon als je de, de, dit beest in historisch perspectief had geplaatst? Was het ook al spannend genoeg geweest? Waar, waar moet je net doen alsof het, of het er nog steeds is? Nou, kijk, het kan er ook nog steeds gewoon zijn. Er zijn natuurlijk heel veel dingen in de grote wereldzee... die wij allemaal nog niet ontdekt hebben. Dus nee. ik hou er wel van als mensen mijn uh, fantasie een klein setje geven... zodat het op de loop kan gaan. Ik ga binnenkort weer zeilen op zee... en ik zal je verzekeren dat ik toch ietsje beter om me heen. Ga kijken of ik geen enorme vinden ook ja, zie dan. Of je hem voorbij ziet. Rondom vijgen. Ibiza. Ik weet niet, zat hij daar toevallig? Ik heb ja. geen idee. Oh, okay. Nee. Uh, we gaan zo meteen doorpraten over andere zaken. Bijvoorbeeld René van der Gijp, want uh, daar gaat het nog steeds over. Uh, twee dagen nadat hij de uitspraak ongeveer heeft gedaan. Uh, dat doen we in deel twee van het Mediaforum. Dit is Radio 1. E. Nu het NOS Journaal door Meegens. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen zicht op Nederlanders in Jemen. Gisteren deed het ministerie een oproep om weg te gaan uit het land... in verband met een terreurdreiging. Van een paar Nederlanders is nu bekend dat ze zijn vertrokken. Of de rest is gebleven is niet duidelijk. Jemen staan zo'n 40 Nederlanders geregistreerd. De Partij van de Arbeid wil het mogelijk maken dat raadsleden die nooit komen opdagen bij vergaderingen... hun hele vergoeding kwijtraken. De partij heeft een voorstel ingediend om zogenoemde spookraadsleden aan te pakken. Nu kunnen de vergoedingen tot maximaal 20% worden gekort. PvdA vindt dat spookraadsleden het vertrouwen in de politiek schaden. Vier Israëlische militairen zijn gewond geraakt bij een explosie aan de grens met Libanon. De lege leiding zegt dat de vier betrokken waren bij een activiteit aan de grens... zonder dat verder toe te lichten. Volgens een Libanese bron zijn de Israëliërs op een mijn gelopen. En bij een brand op een loonbedrijf in Serenhoek in Zeeland komt asbest vrij. Tot een kilometer van de brandhaard zijn asbestvlokken neergekomen. Omwonenden wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak van de brand in Serenhoek is nog niets bekend. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie Edwin Gerritsen. Er staat een file op de A2 vanuit België naar Maastricht. Voor Maastricht 3 kilometer. Dan staat een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A35 Almelo richting Enschede is een ongeluk gebeurd. Voor Industrieterrein Twentekanaal 2 kilometer. De N18 Varsenveld richting Enschede is dicht bij Eibergen. Dat komt door een ongeluk. En nu hoort het ook het nieuws. Er is brand in Zeeland. En daardoor is de N62 Borsteletterneuzen in beide richtingen dicht bij Serenhoek. En daardoor is ook de Wester Schelde-tunnel in beide richtingen dicht. Omrijderkant kan via Antwerpen. Lunch met Jurgen van der Berg. Marianne Zwageman en Joost Niemuller in het Mediaforum. Uh, het is alweer twee dagen geleden, maar nog steeds houdt de, houdt de gemoederen bezig. De uitspraken over homers door voetbalanalist René van der Gijp... gedaan uh, maandagavond in Voetbal International. Gisteren maakte hij een rondje langs allerlei radiostations... om het nog eens een keer uit te leggen. Vandaag uh, interviews in AD en Telegraaf. En ook Geen Stijl uh, ging nog eens even bij Van der Gijp langs... en voelde hem aan de tand over zijn uitspraken... maar hij nam er geen woord van terug. Kijk, er wordt nu net gedaan... Alsof ik zeg van, weet je, in die voetbalrij, daar zitten geen homo's. Nee, er zitten er inderdaad heel erg weinig. En daar is op zich totaal niks mis mee. En dat heeft totaal niets te maken met die beroepsgroep. Helemaal niets. Joost Niemuller, wat vind je van alle reacties over die uitspraken? Gedaan dus maandagavond in Voetbal International. Nou ja, ik vind het vooral grappig hoe zo'n formule werkt. Uh, er, er wordt gesuggereerd alsof we in een café zitten. En in een café kun je alles zeggen wat je uh, op een andere manier niet kan zeggen. Uh, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Alles is van tevoren doorgesproken. En er wordt precies uh, tot op de be seconde bepaald wie, waar, hoe ver gaat. Ze zeggen altijd uh, van niet, hè? Eén onderwerp nemen ze altijd serieus. Dat is de technische kant van het voetbal. Daar wordt niet gelachen. Dat gaat heel serieus. Maar die andere, al die andere dingen erbij. Uh, en ja... Het is gewoon uh, een, een tweetje. Je weet gewoon, je gooit, uh, je gooit dit dubbeltje in, in de plas. en je krijgt een gigantische golven eraf. zeker nu het zomer is. V uh, inhoudelijk, uh, ja, het, wat hij zegt, volgens mij is gewoon waar. Wow. Ik bedoel, als je homo bent, dan ga je... Ik bedoel, je ziet toch ook gewoon in bepaalde beroepsgroepen... zie je meer homo's dan anderen. Ik bedoel, ik snap echt niet waar mensen nou zo... Volgens mij ging het daar ook niet zo veel om... of die wetenschappelijk bewezen... verklaring of dat nou Nee, maar het ging er meer over van... Ze begonnen met zo'n filmpje met Van Gaal op die boot... en werd een beetje. hij begon te lachen van... Ja, wat een aanstellers. Weet Hij je vond wel, dat overdreven van, dat de KVB met een boot rond ging varen. Ja, want... echt zo bezig van, oh nou, wij zijn opeens ook zo betrokken bij de homo's. En uh, je, je weet gewoon dat er helemaal niks van waar is. Ik bedoel, het is gewoon, ze denken, iets hmm. iets kunnen pakken. Ik zag jou volgens mij twitteren uh, van de week. Uh, ja. van uh, Je moet alles wat daar gezegd wordt sowieso niet serieus nemen. Nou, nee, ik bedoel, de, de, de, de, de misdrijven die er in voetbal international worden gepleegd tegenover blonde vrouwen... vind ik vele malen erger dan wat er hier is gezegd. Dat daar heb hoor je Iemand over. Daarom heb ik mijn haar donker gemaakt. Onder andere daardoor. Nee, wat ik, wat ik vooral vrij stuitend hier aan vond... Het, het siert van de gijp dat hij er geen woord van terugneemt. Want hij heeft alleen een feitelijke constatering gedaan. Zoals hij ook zei, ik zie ook nooit Negers wielrennen. Die houden blijkbaar meer van basketballen dan van wielrennen. Nou, dat is gewoon zo. Um, en dan zit er gisteren ook weer... bij hebben enorm aangestoord bij Knevel en van de Brink... Uh, zit er dan weer een, een, een, een, een homo-voetballer... bijna met tranen in zijn ogen te vertellen hoe het erg is. En, en Knevel die zit dan uh, geduldig mee te knikken. Toevallig is een goede vriend van mij... Uh, homo opgegroeid in zo'n EO-gezin. En die stuurde mij van de week, en ik mag van hem daaruit citeren, stuurde mij een berichtje vanuit zijn uh, de familie- en vriendenkring. Uh, die hadden gezien op Twitter dat hij naar de Gay Pride was. En die, die vonden daar wat van. Dus hij vroeg ook van, goh, hebben jullie er dan moeite mee? Nogmaals, dit gaat om mensen uit het EO-milieu, hè? Mm en uh, waarop deze mevrouw zei, nou, ik heb er niet zo moeite mee... maar het is natuurlijk niet zoals God het heeft gemaakt of bedoeld. En uh, dat, dat, dat klinkt misschien niet zo vriendelijk... maar we zijn allemaal mensen die onder de zondeval vallen... en daar horen dus ook dingen bij die God niet zo bedoeld heeft. En uh, ja, liefde tussen twee mannen is in ieder geval nog liefde... maar het valt wel onder de zondeval. Maar waarmee ik maar wil zeggen dat er is nu heel veel nadruk op uh, dat, dat, uh, dat voetballen door die KNVB-boot. Maar ik denk dat het probleem van homo's die niet uit de kast durven uh -huh. komen... omdat ze in een gelovig milieu zijn opgegroeid, vele malen wow. groter is. Ja. En Knevel mag zichzelf... Echt even serieus in de spiegel aankijken voor de hypocrisie gisteren in nou, dat programma. Maar goed, er zijn meer programma's die er aandacht aan besteed hebben. En ik denk ook dat als het niet midden in de zomer was geweest... en uh, er misschien niet zoveel andere dingen, uh, uh, of genoeg andere dingen waren geweest... dan was het veel minder groot geworden uh, wellicht. Um, denk je dat Van der Gijp dat, dat ook een beetje heeft onderschat misschien? Wat hij daar uh, zo mm, al voor nee, zich uitbabbeld nee, heeft denk, gezien? Ik denk dat hij heel goed aanvoelt dat uh, uh, uh, homoseksualiteit is in Nederland in het algemeen eigenlijk gewoon geen probleem. Dus je kunt daar ook luchtig over... Het is maar is dat wel groepen... echt zo, als je dit ook nee, weer hoort ja, bijvoorbeeld? Ja, nee, inderdaad, bij bepaalde groepen is het wel een probleem. We hebben het ook even over Marokkanen in dit verband. Uh -huh. Kijk, daar zie je het probleem wel heel duidelijk. Op vaak agressief of niet agressief... of al dan niet onderbouwd met theologische argumenten. Ik vind op zich... Uh, dat mensen ook daartoe het recht toe hebben. Ik bedoel, ik vind ook dat uh, gereformeerden best hun eigen ideeën over homo's mogen hebben. En dat het dan ook is dat homo's het daar moeilijker hebben, ja, dat is dan een gegeven. Ik bedoel, we moeten ook niet proberen alles maar weg te strepen. Want je kunt ook niet de hele godsdienst wegstrepen. Nee, maar kijk, het is natuurlijk wel zo dat programma daar. En zelfs die jongens die jij nu allemaal noemt, die kijken daar misschien wel naar. Want dat, is, dat zijn voetballiefhebbers en die zien naar René van der Gijp. Ja, door die PR-stunt. Die, die, die, die doet hij dan mee en die gaat, ja. die gaat erom lachen. En ja, maar kijk, als ze als echt een. Een, een probleem is, uh, uh, dan hebben we het er juist niet over. Als we het hebben over uh, uh, homoseksuele leraren uh, in school met alleen maar Marokkanen, die, worden dus, die durven daar niet voor uit te komen, dan heb je echt een probleem en daar zie je in de media juist niets over. Als het gaat over iets wat een non-probleem is, zoals ja. in, de, in de voetbalkleedkamer, waar volgens mij nou ja, goed, ik ben daar nog nooit geweest. Maar ik stel me zo voor dat. Ben je dat... homo? <laughs> dat moet dan wel. Want het, of omgekeer... voetballer. het omgekeerde is natuurlijk ook. Ben je waar... homo of voetballer? Nu ja, ja. wil ik het ja. weten. Het nee, Nou ja. goed, ik geef het toe. Ik ben homo. Nee, maar die KVB-boot uh... heeft gewoon veel te veel publiciteit gekregen. En het is goed dat mensen als Van de Gijp daar eens eventjes gewoon een steen in de vijver gooien. En dan later het probleem nee, maar... niet overdrijven. Nee, maar kijk, dat, dat, ik, ik, nogmaals, het feit wat hij daar noemt, dat zal kloppen. Maar het gaat ook om, om het uh, totale beeld eromheen. Namelijk nee. van de voetbalwereld op zich. En dat gaat niet alleen maar over het profvoetbal, Het nee. gaat ook over amateur. Voetbal. Ja, maar het gaat om dat mensen iets horen wat hij niet heeft gezegd. Hij heeft gezegd, er zijn volgens mij heel weinig homo's in de voetballerij. Dat vind ik niet zo'n rare aanname. Ik heb het niet onderzocht, maar ik kan me er iets bij voorstellen. Nee, dat, dat klopt. Maar goed, dat, dan, dan gaat het in de sfeer dat. van lachen... en, en dat publiek ja. eromheen zit ja. mee te lachen. Alles ja, ja, ja, ja, gaat, ja, gaat daar in de sfeer van lachen. Van lachen. Is al, uh, uh, dat is de beste manier om homoseksualiteit uh, onderdeel te laten worden van de wereld. Daar zijn homo's zelf ook altijd heel erg goed geweest. En dat is terecht. Ja. Want dat, dat heeft ze enorm veel... Als je in de sfeer van lachen iets buitenbrengt dan en, en mensen gaan lachen, dan heb je al de helft gewonnen. En dat is op zich gewoon heel goed. Dus lach gewoon rustig mee, homo's, zou ik zeggen. En ja. doe niet zo verschrikkelijk en verkrampt. Ja. Ook met dus dat, dat slachtofferschap, als het niet aan de orde is. Oké, okay, nou, uh, jullie zijn het daar niet, dus niet mee eens. Uh, ondanks dus alle opmerkingen, ook via de Twitters... Hè, van ook uh, nou, mensen die dus naar buiten zijn gekomen als homo... Mark van der Linden, Cornel Maas zag ik twitteren. Ach ja, maar die homo's die hebben nu één week hun, hun, ja, hun finest de, hour gehad... en kunnen we nu, homo's weer, homo's weer, bedoel, kunnen we nu gewoon af... weer terug naar, naar, naar de, de ook realiteit? Ja, ja nou, die Cornel okay. Maas volgens mij wel. Realiteit, uh, RTL uh, on demand, video on demand moet ik het noemen. Daar gaan ze mee beginnen. Ze hebben dus uh, twee videoketens uh, overgenomen... We hoorden net al even Arno Otto van, uh, van RTL. Nou, die is enthousiast. Um, ga je daar gebruik van maken, Marjan, denk je? Ja, dat deed ik al. Uh, ik had wel eens al een filmpje gehuurd uh, via Videoland. Uh, dat maar dat heel kan goed dan via alvans. je provider nu ofzo, of zo? Nee, via... nee, gewoon. Je gaat naar Videoland.nl... en je betaalt 3 ah, okay. euro en dan kan je een filmpje ja, kijken. Maar ik, heb in, maar ik zit dan bij Ziggo, maar daar zit het ook voor een deel. Zit ja, dat maar dat is op je ofzo. tv of zo. Dat, ja. Zover ben ik dan nog niet. Uh, ik heb het gewoon op mijn laptopje gekeken. Uh, dus, maar zo kijk ik ook tv, dus voor mij is dat geen verschil. Maar wat heel interessant hieraan is is, is um, het businessmodel van RTL was volledig geënt op advertising. Dus zij haalden alleen maar geld uit de adverteerdersmarkt. En nu maken zij dus de sprong naar ook geld bij consumenten weghalen. En dat is heel interessant, want dat uh, past in de trend waar we in zitten, dat content maakbedrijven of RTL maakt dan niet zoveel, maar contentverkoopbedrijven... Eh, ook steeds vaker doorhebben dat consumenten bereid zijn... om te betalen voor digitale content. En eh, RTL onderkent dat nu en ziet dat dus als een kans... Hè, waar heel veel bedrijven dit nu nog als een bedreiging zien... zien zij het als een kans... Om naast inkomsten uit de advertentiemarkt ook inkomsten uit consumenten te halen. Dat is heel slim gezien van. Ja. Ze. Nou, kom, ik zei dat al, dat Netflix komt. Hij zegt, Ja, daar heeft dit helemaal niks mee te maken dat we dit nu naar buiten brengen. Ja. Maar ja, er zal toch wel enig verband tussen zijn. Nou ja, ja. het verband wat er tussen zit, is dat Netflix maakt nog eens een keer duidelijk dat consumenten dus ook bereid zijn om te betalen voor de content die bedrijven als RTL tot nu toe gratis aanboden. Dus je kan als consument nu kiezen: Kijk ik die film en krijg ik dan Piet Weerberichter tussendoor? Of betaal ik 3 euro en kan ik hem ongestoord kijken wanneer ik en die trend dat mensen willen betalen voor iets om het ongestoord te bekijken wanneer zij willen, die heeft RTL onderkend. En Netflix is natuurlijk het succes van Netflix, is het bewijs dat die trend al heel groot is. Dus het is ook eigenlijk stom als bedrijf die in broadcasting zit, om er niet in te stappen. Dus gewoon een hele slimme stap van RTL waarmee ze een nieuw businessmodel aanboren. Goed idee, Joost. Ja, de vraag is nu wie gaat winnen. Hè? Ik bedoel, dat zie je elke keer als je iets nieuws is. Dat zag je bij zoekmachines. Uiteindelijk is er één overgebleven. Dat zag je bij. Uh... Uh, dat zie je hier. Ja, ik zat net even een ander voorbeeld te denken. Waar je het, oh, bij boekingskantoor is er uiteindelijk ook eentje overgebleven. Ik zal het niet namen. Maar iedereen zegt, ja, die moet je hebben. Uh -huh. Je had er duizenden. Je hebt nu uiteindelijk ook maar één Amazon. Oké, okay, bol.com heb je dan nog in Europa. Maar dat je, heb je ook nog steeds nog heel veel andere van. Die redden het allemaal niet. Dus het gaat erom, uh, wie heeft het beste aanbod? En ja, ik, vind, ik moet wel zeggen, ik vind dat ze bij dat Videoland. Uh, uh, ik vind het trouwens een ontzettend ouderwetse titel. Ik bedoel, dat doet echt ontzettend 80 gevoel. Ja, erbij. Ja, maar stadpagina en marktplaatsen doen het ook gewoon nog steeds heel goed ja, in, in zijn Nederland. Ja, dat is een ook slechte dus... namen, nou, dat klopt. Maar goed, los daarvan, ik vind dat ze slecht beginnen door, door nog steeds. Ze uh, komen nu in de publiciteit met uh, dat je moet betalen per video. Nou, dat gaat het dus niet redden. Wat het gaat redden is dat je een, een tientje of minder betaalt mm. per maand. En dat je vervolgens alles krijgt. Dus degene die dat voor het eerst goed in de markt krijgt. en een en een fijn navigatiesysteem erbij bedenkt, die gaat volgens mij winnen. Nou, Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik geloof helemaal dat die abonnementenstructuur, waar uh, ook uitgevers zo proberen aan vast te houden, dat dat juist voorbij is. Consumenten zijn tegenwoordig vluchtig en content snackers geworden. En willen naast een abonnementenstructuur ook gewoon de keuze hebben om. Paper article of pay-per-view of wat dan ook. Gewoon te betalen voor dat. Nee. wat ze nu willen kijken. Ja, nee, weet je wat, Volgens mij, wat, wat het. nou uh, uh, ja, goed, uh, ik ben natuurlijk geen kenner. maar. dat iTunes en dat soort. methodes. Waar, waar je voor een heel klein bedrag. gewoon. altijd maar alle muziek kunt zien. dat blijkt een enorm succes te zijn. Ja, dus maar ik iTunes denk... is ook betalen voor wat je koopt. Spotify is ja, heel betaald betaald. voor wat je koopt, maar ja. je betaalt dan een tientje per maand... en vervolgens kun je dan eindeloos... Ja, eindelijk... dat is bij Spotify, ja. ja of Spotify bedoel ja. ik, ja, sorry. ja, Ja, maar uh, iTunes is heel veel groter in omzet dan Spotify. Dus dat mensen ook gewoon eenmalig dingen willen kunnen aanschaffen... dat, dat, ja, dat is een belangrijke trend waar je niet aan voorbij moet gaan. We gaan het zien wie het wint. Dan nog even over het Amerikaanse medialandschap. Uh, daar is de overname van de Washington Post groot nieuws hè, door Jeff Bezos. Dat is de man achter de online winkel Amazon. Hij koopt het het dagblad voor 250 miljoen door. In korte tijd is dit de derde overname van een vertrouwde naam... in de Amerikaanse journalistiek. Uh, Joost, wat gaat dit voor die krant betekenen? Of is het misschien wel gewoon de redding? Ja... Uh, er wordt veel gespeculeerd over waarom hij dat precies heeft gedaan. Uh, het kan zijn dat hij politieke invloed wil uh, hebben... want daar schijnt hij ook nog op uit te zijn. Dan zou het niet zo goed nieuws zijn voor Washington Post... want dan wordt het toch meer een soort speeltje. Maar als het inderdaad is dat hij, hij is heel erg uh, geïnteresseerd is in data... hij schijnt even de met zijn Amazon de beste vergaders van data van personen te zijn... dus hij weet precies wie wat waarom koopt en, en, en wat hij nog meer zou willen kopen... Uh, als hij dat op dezelfde manier een idee heeft... om dat naar zo'n krant toe te vertalen... dan zou dat inderdaad de redding van de Washington Post kunnen zijn. Maar dan kom je op het verhaal eigenlijk wat jij net vertelt... dat ja. je dus inderdaad je dingen af, apart kan, uh, aan ja. de mond kan brengen. Nou, de, Deze overname is echt het allerbeste wat de journalistiek had kunnen overkomen. Ik heb een rondedansje gedaan in de Kamer toen ik het, uh, toen ik het las... Um, want het, het lost namelijk twee dingen op. Het lost het vreselijke napraten op uh, uh, van iedereen, zelfs in de industrie. Van ja, de journalistiek is dood en kranten zijn dood. en, en uh, de, de, de, Laten we maar met z'n allen mee ophouden. En oh, wat erg allemaal. Uh, dat juist nu een, een, een internetondernemer uh, in zo'n uh, bedrijf stapt... is dus een heel belangrijk signaal. Hè, een so soort van reversed innovation. Heel belangrijk. Maar nog veel belangrijker is... Um, mijn stellige overtuiging, en dat baseer ik op feiten... dat consumenten meer en meer willen betalen voor content, ook digitaal... Um, de reden dat dat nog steeds te weinig gebeurt... is omdat de uitgeefbedrijven hele slechte retailers zijn. Ze zijn heel slecht in het verkopen van hun product aan consumenten. En uh, het feit dat er nu een van de beste uh, e-retailers ter wereld in een krantenbedrijf stopt betekent dat, daar, of stapt, betekent dat daar een enorme versnelling gaat komen, hoop ik, uh, in de ontwikkeling van die retailkant van uitgeefbedrijven. Mm. Dus Dan daar moet... moeten we met argus ogen op gaan letten hoe die dat ja. gaat doen. En met argus ogen op letten of die niet te veel zich met de inhoud gaat bemoeien, Joost? Nou, daar zou ik niet zo bang voor zijn. Waar, nee, ik je zegt, hij ook allemaal ja, politiek ambities. belang. Hè? Dus, mm. uh, uh, dat zou kunnen dat hij met die krant. Maar dan kan hij, uh, kan hij al vinden dat die krant precies zijn politieke idee vertegenwoordigt. Ja, dus en laten hadden hem de, hem de vorige voor... eigenaren dat niet? Het was ook gewoon een familiebedrijf. Hè? Ja, dus... nee, maar goed. Ik bedoel, dat zie je, je ziet dus vaak dat mensen zo, zoals Rupert Murdoch, die kocht aan de Wall Street Journal. En, en waarom deed hij dat? Om, om, om een beetje af te zijn van, van het uh, sleazy imago wat hij mm. heeft. En dat, ja. je, dat zijn natuurlijk hele slechte redenen. Er zijn in eerste in instantie. Zijn en journalist is heel blij van, ah, iemand steekt er veel geld en die vindt ons belangrijk. Maar uiteindelijk is dat ondergang van je bedrijf. Want zo iemand is eigenlijk niet serieus met je, met je product bezig. Nou ja, dus dan moeten we even afwachten of dat helemaal uh, oké okay is. Maar dan zou ja, het een goede ontwikkeling zijn. Want hij schrijft er zijn. niks over gezegd te hebben, hè, wat hij mm. wil daarmee. Oké, okay, uh, dank voor jullie bijdrage aan dit medevoorde. Marianne van Joost Niemuller, nu El Green. so what i need. die zeggen, ja, maar is toch van Tina Turner dit? Nee. 1971 deed hij het al, El Green natuurlijk, Let's Stay Together. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen, dat doen we vandaag met Peter van Klaveren, 61 jaar. Hij komt uit Enkhuizen hartelijk welkom. Goedemiddag. Hij speelt in een bluegrass band. Ja. Waarom vindt u dat zulke leuke muziek? Dat is uh, dus muziek met, met drive en, uh, en dit is het... Uh, het, het lijkt ook heel makkelijk, maar het is, het is vrij moeilijk om, om te bespelen. Ja, met banjo is ook een van Banjo en ja. fiddle en ja. mandoline. Is het een onderdeel van de country, denk ik? Ja, het is eigenlijk het is een, muziek, blues, een muziek muzieksoort wat, wat op zich staat. Het is, het, er zit wel heel veel country-invloeden in en ook een beetje folk. Ja. Maar het, het, het is een bluegrass. De uh, uh, bluegrass is, uh, staat op zichzelf. Ja, zuiden van de Verenigde Staten. Ja, Bill Monroe de is uh, een van de mannen die. Uh, die, die de naam heeft gegeven. En, uh, Kentucky. Ja. Bluegrass muziek. Ja. Um, kijk of het nieuws ook zo uh, goed uh, in, het in, de, in de bovenkamer het. zit. Eerst maar eens de op Een groot deel van de wereld is onder de indruk... van de terreurdreiging vanuit Jemen. De nationale nieuwsquiz. Nederlanders moeten per direct Jemen verlaten. Er is geen sprake van een gerichte dreiging tegen Nederlanders. Het gaat veel meer om een algemeen beeld. A shutdown of US embassies and consulates has been extended. Hier, dus vraag, hey, minister Timmermans zei gisteren dat het aantal ambassademedewerkers in Jemen tijdelijk uh, is verminderd tot een kernstaf. Hoeveel Nederlanders blijven nu nog op die ambassade daar? Vier. Dat is goed. Vraag 2. Volgens onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding... richt de terreurdreiging zich eh, niet specifiek op Nederland. Volgens hem heeft een ander Europees land, net als Groot-Brittannië... wel specifieke informatie. En daarom, houdt ook, eh, aan, eh, daarom is ook aan Nederland gevraagd extra alert te zijn. Over welk land gaat het hier? België. En dat is goed. Het gaat met name ook over de treinen die naar België gaan. Die worden goed gecontroleerd. Kop uit de krant is vraag 3. Weg licht, wijd open. Weg Weg ligt wijd open. Gaat dit over 1 PSV wil vanavond in de return tegen Zulte waregem de uitstekende uitgangspositie in het Europese voetbal verzilveren? 2 De AWB meldt de filezwaarte in de maand juli in acht jaar tijd. Die is niet zo laag geweest als dit jaar. En 3 De nieuwe president van Iran, Rouhani, is vastbesloten... om het conflict met de internationale gemeenschap... over het atoomprogramma van zijn land op te lossen. Weg ligt wijd open. Het is één. PSV. Ja, dat is goed. Optie 1 inderdaad uit de Telegraaf komt. Die PSV verdedigt vanavond een 2-0 voorsprong in de derde voorronde Champions League. Vraag 4. Ondertussen hoopt PSV deze week nog uh, op meer goed nieuws. De ploeg verwacht dat de transfer van welke Zuid-Koreaanse speler snel afgerond kan worden? Uh, Park. Ji sung Park is goed. Dat komt van Queen's Park Rangers. Vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Je moet heel voorzichtig zijn. Het is allemaal erg voorbaar op dit ogenblik nog. Maar de sterke daling zien we minder worden. Ik denk dat we volgend jaar, denk ik... toch wel een wat, uh, wat positievere economie zullen zien. Voor mij is IRG-topman... Hommel? Hommel, zegt u. Dat is niet goed. Het scheelt één letter. Hommel? Nee, ja. Ja. ja. Het is hem wel inderdaad, het ING-top. We, we dat hebben we afgesproken een tijdje terug bij de spelregels. Ik ben dan een keer de zoveel tijd door de jury op het matje geroepen. Ja, ja. En die zeggen dan, je moet strenger zijn. Als die naam niet goed is, is hij gewoon niet goed. Vraag 6. Gisteren maakte een ander bedrijf ook de cijfers bekend. Die waren een stuk positiever. Hoe heet dit bedrijf, dat voornamelijk dankzij overnames... in het afgelopen kwartaal 19% meer winst heeft geboekt? DSM. En Dat is goed, ja. Laatste vraag. Vier punten nog te verdienen. U krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. De vraag is simpel, wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben nu niet de lachende derde. 3. Ik draai mijn hand niet om voor een carnavalskraker. 2. Na een burn-out ben ik weer terug bij mijn voetbalvrienden van RTL. Van de Gijp. Van der Gijp zegt hij, ja, dat is hem inderdaad. De lachende derde, dat is een persoon die buiten een conflict staat over het algemeen. En dat is hij meestal in verhier, want dat gaat meestal tussen Derks en Geneen natuurlijk. Ja. Uh, maakt een parodie over Jomanda. En daarmee kwam hij zelfs uh, top 40 binnen. En, uh, nou ja, René van der Gijp, we hebben daar uitgebreid over gesproken. Over hem ging het dus. We ja. komen op zeven punten. Dat betekent dat er zometeen negen in ieder geval goed moeten zijn. Deze.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 Maar is zo'n aanval wel geoorloofd? Zeker ook als er burgerslachtoffers bij vallen. De inzet van bewapende drones in Jemen is geoorloofd. Eens of oneens, sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent, u mag gratis bellen 0800-1101. De website www.stand.nl en als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. We zijn terug bij Peter van Klaveren, 61 uit... Enkhuizen. Um, Enkhuizen, ja, dat was het. Hoogste score is 60. Dat betekent dat u er in ieder geval uh, 9 goed moet hebben. Want u komt op 7 net in de eerste ronde. Dus 9 in ieder geval om de leiding te nemen. Uh, maar liever nog wat meer. Ik stel ah, de collega's. vraag helemaal en dan graag het antwoord. Daar komen okay. ze. De Nationale Nieuwsquiz. Vandaag wordt tijdens een persconferentie bekendgemaakt... of welk dier nu wel of niet terug is in Nederland. De wolf. Dat is goed. In welk land zijn gisteravond tienduizenden mensen de straat op gegaan... om het aftreden van de regering te eisen? Uh, dat is... Uh... Goh, pas. Tunesië. Bij ja. welke Utrechtse plas komen extra toezichthouders vanwege overlast van jongeren? Harijnse plas. Goed, hoe heet de Belgische wielrenner die niet meedoet aan de Eneco-tour... omdat hij nog last heeft van zijn achterwerk? Dat is, eh... Uh, eh... Uh, bonen. Dat is goed. Stichting Loterijverlies sleept welke loterij opnieuw voor de rechter vanwege misleiding? Staatsloterij. Goed, een zwembad in Oldenzaal is gisteren ontruimd omdat wat weglekte? Eh... Uh... Chloor. Goed, hoe heet de honkballer die bij zijn rentree voor de New York Yankees... werd uitgefloten door het publiek vanwege zijn schorsing? Rodriguez. Goed, hoe heet het zangduur dat weer bij elkaar komt... door de lekker concerten van Gerard Joling? Maywood. Goed, wie heeft gisteren in een tv-interview gezegd... dat de Russische regering soms vervalt in de mentaliteit van de Koude Oorlog? Timmermans. Nee, o, dat was Obama. Obama. Amerikaanse wetenschappers hebben een afbeelding van welk beroemd schilderij gemaakt... op een doek met een breedte van 30 micrometer. Mona Lisa. Goed, in het huis in Cleveland waar wie jarenlang drie vrouwen gevangen hield... wordt vandaag gesloopt. Pas. Castro heet die man. Wetenschappers hebben voor het eerst een geval van welke ziekte ontdekt... waarbij het virus van mens op mens is overgedragen. Eh, uh, uh, pas. Vogelgriep, een ja. Brits verzekeringsbedrijf... Stelt hoeveel euro beschikbaar voor tips over de juwelenroof in KAM? Een miljoen. Een miljoen, hè, zei u. Ja. Dat is goed, die zitten er nog bij in de klal. En uh, nu willen we weten of het er inderdaad negen zijn. Want dan zou u de leiding nemen. En het zijn er precies negen. Dat is mooi. Toch iets te vaak moeten passen nog, want dan ja. had het nog wat hoger kunnen. Ja. Um, maar goed, negen. Dus voorlopig is dat gewoon de leidende ja. positie met 63 punten. En we gaan kijken of dat standhoudt. Er komen nog twee kandidaten voorbij, dus je weet het niet. Ik uh, ben benieuwd. Ik geef voorlopig mee naar uh, Inkhuizen de kaarten voor beeld en geluid... de lunchradio, de mok en de lunchbox. En blijf vooral mooie muziek maken. Ja, blijf ik doen. ja. Goeie reis terug. Oké, okay, bedankt. En wij melden ons zometeen weer na het NOS Journaal met een heuse werklunch.